De volleybalclub van Sodiebrug, dat is de sociale dienst voor het personeel van de stad Brugge, krijgt vandaag een nieuwe uitrusting. Zijn ze gelukkig daar.